Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een alarmerend rapport over Gaza... Volgens het IPC, de voedselwaakond van de VN... leiden bijna een half miljoen mensen een catastrofale hongersnood... en wordt de situatie steeds slechter. Het komt vooral door de Israëlische blokkade van hulpgoederen... vertelt correspondent Nasra Habiballah. Ja, klopt. Israël laat sinds begin maart nu niets Gaza meer binnen. Dus uh, ook geen voedsel en water. En steeds meer hulporganisaties die geven aan dat ook hun voorraden inmiddels op zijn. En de bevolking die is volledig afhankelijk van wat er van buiten naar binnen komt omdat eigenlijk ja, alles in Gaza is verwoest. Dus ook het kleine beetje zelfvoorzienendheid dat Gaza nog had. Zoals bijvoorbeeld landbouwgrond of visserij. Ook dat is verwoest. En dus moet echt alle voedsel van buiten komen. Maar door die blokkade komt er nu dus helemaal niets meer binnen. Intussen zijn er berichten over een Israëlisch-Amerikaanse gijzelaar Die vastzet in Gaza sinds 7 oktober 2023. Volgens Hamas komt de man vandaag vrij. Een ambtenaar van de gemeente Amsterdam zit vast omdat hij adressen zou hebben opgezocht voor criminelen. De man komt bij meerdere systemen zoals de basisregistratie personen waar de adressen van alle Nederlanders in te vinden zijn. Het OM denkt dat hij adressen opzocht waar vervolgens explosies of geweldsincidenten plaatsvonden. Meer dan de helft van de zorgmedewerkers voelt zich na één dienst al helemaal uitgeput. Blijkt uit een peiling. Dan komen veel zorgmedewerkers moeilijk in slaap. Of hebben ze last van hoofdpijn en stramme spieren. Het komt door onregelmatige diensten en de hoge werkdruk. En applaus voor de paus. Hij had vanmorgen zijn eerste persconferentie voor internationale media. En daar bleek dat Paus Leo er niet voor schuwt om een grapje te maken. Buongiorno. Hey, good morning and thank you for this wonderful reception. They say when they clap at the beginning it doesn't matter much if you're still awake at the end and you still want to applaud. Thank you very much. Ja, hij zei, als ze aan het begin klappen, betekent dat niet zoveel. Als jullie nog steeds wakker zijn als ik klaar ben en dan willen klappen, dankjewel. Het weer, lekker veel zon. Temperaturen tot 25 graden vanmiddag. En ook morgen is het zonnig en droog wel ietsje koeler. Max 23 graden morgen. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is in Noord-Holland bijna voorbij. Er staan nog een paar files die enkele minuten vertraging opleveren.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 get down tell me i want you going do do you want to get down i want you going do do you want to get out i want you gonna do you want to get down tell me get down on it get down on it get down on it get down on it come on in.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 Get on it. Get down on it. I say, people. What? Oh, what you gonna do? You gotta get on the groove. If you want your body to move, tell me, baby. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up on the wall. Tell me.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 ...naar het nieuws en weer was er een van Koe uh, cool in the Gang, joh, de cat down on it. Inderdaad, even na twee uur Zandvoort een hele goeiemiddag. En leuk dat uh, jullie er allemaal zijn. En uh, Thomas en ik zijn er ook weer. Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag, Thomas. Goedemiddag, Rob. Hallo. Hallo. Hoe is het met jou, jongen? Goed? Ja? Ja. Oké, okay, gaan we een leuke show doen uh, vandaag? Ja, we, nou, we hebben het heel druk vandaag, Rob. Ja? Komt uh, Leo langs, of niet? Nee. <laughs> Paus Leo. Paus Leo, nee. Leo de veertiende. e Nee, uh, we hebben wel, ik moet mezelf even wat zachter zetten, want anders gaat het niet goed erop. Ja, ja zo, dat is beter. Uh, nee, we hebben natuurlijk wat nieuws uh, te behandelen. Uh, we hebben het weerbericht. Uh, volgens mij had jij uh, nog iets van Camping Zandvoerden. Ja, Gert uh, Seidsema was uh, vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort. En hij sprak uh, ja, over uh, ja, het beroep wat ze verloren hebben. En het hoge beroep wat ze aangaan dan uh, okay. met uh, de camping-eigenaar. Nou, ik ben benieuwd. En dan om drie uur uh, begint er een voetbalwedstrijd. Uh, SV Zandvoort tegen uh, uh, Rijgersboys, geloof ik. hè? De Rijgersboys uit uh, Herugoaats. Ja, klopt inderdaad. Uh, daar is Jaap Koper. Hé hey, dus Jaap. Die, ja, die hebben we straks in de uitzending. Die dus gaan daar uh, lijfverslag voor ons doen. Dan hebben we de evenementen. Uh, ja, en wat nieuws tussendoor. Dan het laatste uur op. Dan moeten we wel even een straks uh, tijdschema aanhouden. Hoor. Want uh, we hebben Rendel Lawson, Jaap tussendoor. We hebben de beest van de week. Uh, als hij er is, komt hij natuurlijk ook nog. Uh, dus we hebben flink wat te doen. Zeker. Nou, ik heb er zin in. Leuk programma vanmiddag tussen 2 en 5 uh, uur. Welkom bij de Sanfordse Radio. We zijn er al 35 jaar. En de zomerse dagen komen er weer aan, daar worden we vrolijk van. of 22 momenteel hier in Zandvoort. Dus kom lekker naar de kust toe en geniet van het mooie weer. Strandpapioen dorp, je bent overal van harte welkom. Wij gaan de nieuwe single draaien van Mark Amber. Hier is Belong Together. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all day. Butterflies, the pretty things that greet my eyes When you call and I say I'm on my way One, You and me belong together Oh, Spilling wine and homemade drinks, we throw it cheers, the worries sink Damn it, it's so good to be alive We know that we don't got much but then again it's just Mark Amber hoorde hier op de Zandvoorts Radio met uh, belong to Care. Ja, afgelopen woensdag vond er een uh, verkeerscontrole plaats uh, op uh, de zeeweg. En diverse mensen waren daarbij de pineuten, Thomas. Ja, was je nog langsgereden, op? Nee, nee, nee, nee. En je hebt Bob sleutel langer gehaald? Nee, ook niet. Nee, oh. Jij dus gaat meer voor een Leo-sleutel. Een Leo, Leo. Ja, nou ja. Die zijn <laughs> wel helemaal hip, hoor. Is het zo? Is van Leo de 14, hè, ja? bedoel je? Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus, nee, een uh, controle was, wat is er allemaal gebeurd? Ja, nou, ze hebben 167 voertuigen gecontroleerd. En uh, er werden verschillende overtredingen vastgesteld. Zes bestuurders werden bekeurd voor te hard rijden. Twee voor het niet dragen van uh, gordel. En één voor het bellen achter het stuur. En daarnaast was er ook nog een bestuurder die zijn rijbewijs niet kon tonen. En, oh, ja, Rob. Toch wel. En reed er een bronfietser onterecht over het fietspad. Oké, okay, oké. Okay, oké. Okay. Ja. Dus ja, die waren allemaal uh, de pineut. Allemaal oh, de pineut. Nou, goed of niet goed. Eh, oh ja, en er zijn er nog een paar gewaarschuwd vanwege donkere autoruiten. Oh ja, ja. Dat zie je ook steeds meer, hè? Dat die ja, helemaal hip is dat. Ja, dat hier, dat hier al die ramen, je ziet niemand meer in die auto zitten. Nee, dat uh, vinden ze leuk was in mijn tijd trouwens ook hoor. Dan had je speciale stickers uh, die je kon kopen. Is dat zo? En dat kon je erop lakken en dat uh, was altijd heel stoer, uh, zeg maar. Ja, en je ziet nu ook van die uh, chameleonkleur en zo, weet je wat? Dat als je het raam inkijkt, dan is hij uh, rood of zo, het voorraam. Of... Oh ja. Heel apart. Oké. Okay. Wat vind jij van uh, zo'n uh, controle dat ze dat doen? Is nou, dat, dat goed? Dat is wel goed, ja hoor. Ja, hè? tuurlijk. Sommige mensen zeggen van uh, ja, ga die vervangen of nee, andere ik, opmerkingen. Ja, ik zag net alweer uh, iets voorbij komen dat ze nu staan te lezen op de zeeweg. Nou, nou, wat denk je dat de eerste reactie is? Nou ja, rot op. Hebben ze geld tekort? Oh, oké, okay, oké. Okay, okay. <laughs> nee, maar dat is toch goed, joh? Zeker op de zeeweg. Zeker weten. Dus handhaven daar. Ja, nou, en, uh, ja, ja, maar van volgend jaar mag iedereen daar uh, 60 rijden. Dus, uh, <laughs> ja, en <laughs> dat is maar één strook, dus er staan we massaal één in Ja, dan staan we massaal uh, <laughs> gewoon... Uh, iedere dag stil. <laughs> er gebeurt er ook niks meer. Oh man. Heb je nog een ander bericht ja, uh, gaan doen? Ik weet niet of je nog naar Haarlem bent geweest vorige week, Rob. Ja, bevrijdingspoppen, hè? bedoel ja. je? Ja, daar was nogal het een en ander gebeurd ook, hè? Ik heb het wel een beetje gevolgd bij uh, onze collega's van uh, Haarlem 105. ja. Maar uh, zelf ben ik er niet geweest. Maar jij wel, hè? Ja, nou laten we eerst even beginnen op 4 mei. Want daar zorgt het Kennemer Jeugdorkest samen met uh, de spoken woord artiesten Amara van der Els voor een ontroerend herdenkingsconcert. Waarbij uh, de verhalen van de Haarlemse verzetshelden Truus en Freddy overstegen en Hanny Schaft centraal stonden. En het thema samen sterker tot leven kwam. En dan, ja, 5 mei, we hadden het er inderdaad net over. Toen was het feest uh, los tijdens het Lustrum-editie van Bevrijdingspop. Het oudste en grootste Bevrijdingsfestival van Nederland... waar zo'n 143.000 bezoekers genoten van een dag vol muziek. Dus het meeste aantal bezoekers sinds, uh, ja, sinds altijd eigenlijk. Um, een dag vol muziek, cultuur en vrijheid. Hoogtepunten waren onder andere de aankomst van ambassadeur van de vrijheid... Rondé per helikopter. Ja, en dan... De enorme drukte rondom Roxy Dekker. Ja, dat is gek kunnen... uit, hè? Ja, op een gegeven moment ging het dicht joh. Ik was daar al en ik, ik, ik heb er 25 minuten over gedaan. 23 om precies te zijn, ik moet niet liegen. Om vanaf het Houtplein naar het Frederikspark te lopen. Niet normaal. 23 minuten, dat doe je normaal uh, 2, 3 minuten over of zo. Nee, enorm populair. Ik zag ook uh, al die uh, jonge meiden en zo. Ja, komen we komen speciaal voor Roxy Dekker. Ja, ja, ja. Uh... ja, ze zijn nu wel aan het onderzoeken hoe ze dat uh, of anders kunnen doen... of uh, gewoon Roxy Dekker niet meer uitnodigen. Ja, sommige, <laughs> althans, heel veel uh, bezoekers vonden het toch wel een beetje ja, pastig geworden op een ja, gegeven Ja, het, het werd echt uh, geen richting verdrukkingen toe en zo. Dus dat, is, uh, dat was wel even spannend, ja. Nou ja, maar verder een mooi uh, evenement toch? Ja, en er zijn nog optredens geweest van uh, Roan Heese, Sef... Uh, Sommieu, uh, Jonna Fraser is er geweest. Zijn ook allemaal grote namen. Ja, zeker, Geweldig. Zeker. Ja, dat was het eigenlijk. Dus, nou, mooi. De ZFM-app uh, houdt je ook op de hoogte en daar kan je ook alle berichten nalezen. Dankjewel, Thomas. Plaat je even voor uh, onze collega Jaap Koper. En na, na drie uur moet hij bij het voetbal zijn. Hè? Hier is Feline. Going round in circles all the time Awaken all my senses If I keep going round, I'll see the sky oh. for your memories If you keep going round you'll see the sky You've got design. Piet Pijper zit in Spanje. En vandaar dat Jaap Koper... straks het verslag van de voetbalwedstrijd gaat doen. Jaap is bij EFSO voor rijgenboys. De wedstrijd begint om drie uur. En hij houdt uiteraard alles voor ons in de gaten. Feline draait echt speciaal voor collega Jaap. Door met de muziek uit de jaren 80. Hier is de single van Splidens. Het blijft een geweldige single, hè? Dat is van Split Split en uh, Message to My Girl. Wil je ZFM uh, ook uh, op de autoradio ontvangen? Dat kan uh, via onder meer DHB, kanaal 9A hier in de hele regio. Tot aan uh, Groot-Amsterdam zijn wij te ontvangen. Die is Lotje. Ja, vandaag weet ik het zeker. Ik was gisteren te veel. Als je morgen nog bij mij bent, nou dan weet ik het wel. Gisteravond laat vond je me iets te principeel Ja, mijn roots ligt in het zuiden en skip skipak is fluweel Oh ja, ik weet dat je het goed vindt Mijn ogen zijn niet schiel, maar ik wil geen man die toch niet skiën wil Want dit gaat beter, shit die ligt voor geen meter Ski nu al kilometer I don't oh. Daar doen we het voor, hè? voor uh, dit soort muziek uh, op de radio. Lekker terug naar de jaren tachtig met uh, Leon Heywoods en uh, I'm out to catch. Zie je de weer, we zien precies half drie, tijd voor het uh, weer met uh, Thomas de Jong. Oh, oh dit was maar hier. Oké, ik denk, je, er komt nog wat achteraan. Nee, <lacht> ik eindigde met je naam. Ja, dus, ja heel uh, goed. Met goed. Thomas de Jong. Met een oostelijke wind wordt droge en warme lucht aangevoerd. Vandaag schijnt de zon volop en ook morgen is het zonovergoten. De temperatuur stijgt naar 22 en morgen naar 3 of 24 graden. Ook na het weekend is het droog, zonnig en warm lenteweer. Pas later in de week verschijnen er weer wat wolken. De temperatuur stijgt de hele week naar de 21 of 22 graden. Wauw. Ja, en dan de eerste kans op bui is pas op 20 mei. En tot 25 mei valt het dan maar uh, 2,5 mm. Dus het blijft eigenlijk kurkdroog. Uh, Rob. En dat is weer niet goed voor uh, de natuur. Nee, inderdaad. Dus wordt er uh, water gegeven aan je tuintje? Ja, <laughs> ja, <laughs> ja klopt. Nou, het is niet voor niks uh, mei-maand natuurbrandbeheersingsmaand. Hè? Bij de ja, ja de inderdaad. Ja, ja, ja. Daar ga je het zo meteen nog even ja. over hebben. Maar niet tijdens het weerbericht, toch? Nee, nee, nee. Dat komt uh, Oké, okay, nou ja, ondertussen waaien wij weg uh, in de studio. Ja, dankjewel. Hè. Alle ramen open gedaan, ja, natuurlijk. Een beetje frisse lucht dus, hier, dan kun, uh, kan de buurt ook meegenieten van de mooie muziek die we vanmiddag draaien. Zeker. Helemaal goed. Nou, dankjewel, uh, Thomas. Het uh, weerbericht. Ook na te lezen op de ZFM-app. En die geeft aan... Momenteel 22 graden hier in Zandvoort. Dat was het weer. Zie het in Zandvoort. Wat wilde jij zeggen? Ja, jij zegt 22 graden, maar ik zat er dus niet ver vanaf. hè? Nee, zeker niet. Nee, heel goed. Dus nou, een lekker temperatuur om even naar het strand te gaan... en een terrasje te pakken en genieten van het mooie weer. Uh, if you love it then, no need to hide from it Oh, uh, can I pretend, those eyes don't pull me in Should I jump, should I jump, should I jump on it now yeah, yeah. You know I, can't lie That I feel something for you oh, yeah. Do you ever think of me? Baby, do you ever wonder what we could be? I'm your princess, never go alone. My side, you can keep me I need something more, more than physical. Stimulated it all. You know I.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 I want you dirty cash, I need to, oh. Dirty cash, I want you dirty cash, I need you to, Dirty cash Dirty cash Money talks, dirty cash, I want you And dirty cash, I need you, oh Money talks, money talks Dirty cash, I want you I want your money Dirty, yeah. I want your money. Yes. Yes. dirty cash, I want you Dirty cash, I need you, oh Mooi, hè? Dan wordt zijn uh, oude plaat uh, even verbouwd, hè, Thomas. En dan krijg je een keer een veel snellere versie van uh, The Adventures of Stevie V. En dat was de Dirty Cash. Alweer een hitje van, uh, nou, enige tijd geleden, hè? Volgens mij vorig verleden jaar of zo, of het jaar ervoor alweer? De, ja, zoiets. Zoiets, hè? Ja. Volgens mij eind vorig jaar. Eind vorig jaar een uh, hit voor Dirty Cash. Ja, we gaan het hebben over camping Zandervoerder. Want uh, ja, die uh, moeten, als het aan de camping-eigenaar uh, ligt, uh, Thomas, moeten ze verdwijnen. Ja, het is toch... Het, ja. En uh, ja, dan krijgen we weer zo'n rampotachtig uh, <laughs> geval, uh, zeg maar, hier in Zandvoort. En dan, uh, ja, dan kan je het, uh, even een bungalowtje huren voor een weekendje voor 1.000, um, 1.200 euro of zo. Maar uh, de gewone man die komt dan uh, niet meer aan zijn hier toe, hoor, dan... dan. Ja, ik vind het sowieso een beetje een apart. Uh... Ik, ik snap niet waarom het zo moeilijk gedaan moet worden. Ik ook niet. Dat is, dat is, daar, komt, daar komt het een beetje op neer eigenlijk. Zeker, het, ja, alles, zal aan mij liggen. alles moet uh, voor het grote geld uh, wijken. Nou ja, dat dus. Dat dus. Nou, vanmorgen was uh, Geert Seidsema uh, een bewoner... en uh, ook uh, de woordvoerder van uh, Camping uh, Sandervoerde... aanwezig uh, bij collega's uh, van ons. Bij Geert Loogman en uh, Hans Botman... Goedemorgen Zandvoort. En uh, ja, die beide heren die spraken met uh, Geert Seidsema, want ze laat het er zeker niet bij zitten. Uh, Geert Seidsema, Geert Seidsema van de Camping Zandervoerder, welkom. Dank je. Ja, je bent hier niet voor de eerste keer, hè? Ik denk ik kom een keer of vier, vijf. Ja, vaste gast. En... Ben... Waarschijnlijk niet voor de laatste keer. Denk nee, <laughs> denk ik ook niet, maar het was altijd uh, vol vuur. Ja. Maar jullie kregen 30 april, toch? alleen nog een dreun te verwerken. De rechter uh, sprak uit, het uh, was de uitspraak dat jullie per toom moeten vertrekken.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 Alex, toen het bekend werd, uh, was het telefoonnonstap. Ja, nee, dan gelijk iedereen aan bent. de telefoon, want iedereen ja. is in paniek. Er staat een dwangsom in uh, van 500 euro per dag als we niet weggaan. Tot, dus, ja, tot maximaal 50.000? Tot, dat tot maakt 50.000, maar het is dat is per persoon, hè? Ja, Handels, dus ja per persoon, mensen. ja. ja, ja, ja, ja Oké. Okay. Ik wil het nooit worden. Had, he? nee. nou, ja, ik had zo'n idee, zo'n recht dat het dan doet. Er zitten daar 80 mensen in de zaal, dan ken je toch wel enig idee.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 Dan uh, zegt zij van, nou, die krijgen we binnen nu twee à drie weken. We hebben goed overleg met de gemeente daarover. Dus uh, ja, die komen wel. Dus hij schrijft ook gewoon in zijn uh, vonnis dat hij dat wel goed zie, ziet komen. Oh, maar dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ja, dat want is het heel gaat bevoegd, over de opzichtdatum ja. en dat was vorige 24 uh. maart. En toen was het plan niet concreet en uitvoerbaar. En het is het nog niet, want ik loop hier net tegen Janja jaap de Kloete aan de wethouder. Uh -huh. Die hebt het in zijn portefeuille.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 rechten daar iets over omdat we een Bomen in de vijven stonden die uh -huh. niet gekapt mogen worden. Dus die uh, afgewezen kapvergunning. En toen zei de advocaat... Nou, maar dan gaan we de vijf gewoon een beetje verplaatsen. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ik wil. Dat, dat is een vijf uh -huh. niet zo groot als het Badhuisplein... En die willen ze gaan verplaatsen. <laughs> dan, volgens mij moet je daar gewoon een heel nieuw plan in opzetten. Ja, dat klinkt ja, ja, mij ook. Ja. Ja. Ja. Wat, wat, wat, wat, wat zei de klut trouwens over uh, die vergunning? Hè? Ik bedoel, de, de gemeente moet die vergunning verstrekken. Of de uh, ode Of Ja, nou, tegen, nou het ode IJmond is natuurlijk gewoon het adviesorgaan. Dus een geven advies, ja, ja, en geeft ja. advies ja. aan de gemeente. En,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 als je hoe je dat interpreteert, dan staat daar staan dat de gemeente vindt dat er vergunningloze gebouwd mag worden. Maar dat vindt de gemeente helemaal niet. Ja. Maar het is wel heel vreemd dat die rechter dat dan dat niet weet. Of daarin nee, ik had het, mee deze, kan gaan. had het idee dat deze rechter daar niet zo mee bezig zijn. Hij nee? staat dus meer op de stoel van. Nou, die mensen zijn al vier jaar bezig. Het is nou mooi geweest. Ja. En, en nee, die ondernemers ook wel sneu voor hem. Dus uh. laten we maar doorpakken. Ja. Maar af op 1 oktober. Ja. En het was net of hij ons een cadeautje gaf dat we dit seizoen nog mochten blijven staan. Maar dat is helemaal niet waar we daarvoor zitten. Mm -hmm. We zitten daar niet voor één seizoen. We zitten daar gewoon feitelijk. of.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 Uh, die hebben allemaal uh, mooie huizen. Dat is allemaal gewoon op de zandplaat gebouwd. Wat gaat er gebeuren? Is daar een vijver gebouwd wat van drie meter of dieper. Want ze willen het op gaan hogen met... Ja. Uh, een, een, nou, ik geloof 1,50 meter vijftig of zo. En dan komt er een bepaalde druk op. Dat gaat dat doen met het grondwater. Staan die huizen dan straks op de Zandvoortslaan. Want ja. dan drijven die gewoon weg. De, dus het hydrologisch onderzoek wat er gedaan is... Ja,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 En ik heb altijd gezegd, ik geloof heel erg in de rechtsstaat. Ik geloof in de integriteit van de gemeente ja, ja. Uh, en de provincie. Dus je mag dat niet bouwen. En dat is gewoon het standpunt. Uh -huh. ja. En ik dat denk, gaan jullie ook uh, in Amsterdam... Uh... Dat gaan we in Amsterdam ook gewoon... Uh, nee, wat we in ieder geval in Amsterdam gaan bestrijden... Dat is het vonnis wat de rechter uitgesproken heeft... Uh, dat wij per 1 oktober eraf moeten. Uh -huh. Want waar om gaat het is de pijldatum 24 maart... 2024. Ja. En toen was het plan niet concreet... en uitvoerend. En vandaag... is het er nog niet. Want de vergunningen zijn er nog niet. Nee. Want ik vraag het net aan de wethouder... en die zegt gewoon tegen mij... nee, dat, uh, dat is niet uh, zo. Uh. Dus de, ook de glazen bol... van de rechter is aardig vertroebeld... op dit moment. Ja, Waarom ja. Ja. gaan jullie in Amsterdam... En die, die, die uitspraak was een halen Ja, omdat wij meer vertrouwen hebben in... In Is het een enorm begrotelijk, zo'n zo zo uh, hoge beroep Ja, maar kijk...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 hoort binnen ja. de wet- en regelgeving. Mm -hmm. Alleen, we hebben daar wel met een paar advocaten te maken. Die lullen banaan recht. He. Dat is gewoon ja, ja, ja. niet verstelbaar. Ja. zit je gewoon echt met kromme meteen in die rechtszaak. Dat ja. die mensen allemaal ja. bezig. Ja. Dat je denkt, hoe durf je dat? Hebben jullie rechtstreeks contact eigenlijk met, met zeg maar, de investeerders? De... Nee, nee, want we weten niet wie het zijn. Nee, kijk, Maar ze zijn hier niet met die rechtszaak dan? Nou, dat zijn advocaten en woorden. Kijk, wat bijzonder daaraan is, is dat... Wat wij dan weten is dat de investeerders van het uh, Bad Huisplein en uh, de Watertoren ook investeren in de camping. Dus dat is één groep. Ja. Ja. Dus als je het dan over diversiteit hebt in uh, Zandvoort, diversiteit over recreëren, hebben ze ook weinig diversiteit nee, nee. in de projectontwikkelaars. Ik dacht dat, jij, dat juist, zij juist dat overkocht we, we hadden aan een nog grotere partij. Nou, maar die zitten Toch? er allemaal in. Tenminste, Doe. dat is wat Badhuisplein en ja, alles. Ja. Het ja. Dat schijnt er allemaal. Met mee te maken. Nee, nee, okay. Dus dat is wel nee. Maar wij, wij krijgen onze vinger niet achter. Want op dat adres nee, dat begrijp ik, staan dat 71 ik. BV's in ja, te schrijven. Ja, dat ja, ja. je nagaan. Ja, dat is uh, moeilijk uh, uit te zoeken wie ze allemaal zijn natuurlijk. Die komen we ook niet achter, ja. want het is een rustcompanie. Ja. Wanneer komt die rechtszaak, gaat die rechtszaak beginnen? Denk ik? Ja, wij hopen ergens wel uh, gewoon augustus of zo. Ja, ja en het is, wordt een spoedprocedure. Ja. Dus dat gaat uh, vrij vlot. En dan huh. krijg je ook sneller uitspraak. Dus eind uh, augustus wordt duidelijker uh, wat er gaat gebeuren. Ja, ik hoop toch wel ergens eind augustus. Ja, want dan zit je ook dicht tegen 1 oktober aan, natuurlijk. Dan zitten we dicht tegen 1 ja. oktober aan. Uh, ja. We hebben de eerste mensen, heb ik al bij de Caravan ja. gehad, die zegt: Ik ga echt niet weg. Ik nage om me vast aan mijn huh. Caravan. Nee, ja. dat willen we ook niet, want de winter nee. komt er ook aan. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> nou ja, goed. Ik ja. wens jullie uh, heel veel succes. Dank je wel. We, we uh, hopen ik... je wel nog een keer de uitsmolgenodig ja. uh, na de uitspraak. Ja, ja zeker. Maar ja. tussendoor mag ook nog wel. Want er zal nog wel het een en ander ja, gebeuren. Okay. Dus ja, 26 nee, mei zijn we in... Uh, tweede kamer. Oh, ook nog reden. Oké. Goed, gaat allemaal gewoon door. Allemaal nou, top. Hartelijk bedankt, uh, Geert, en uh... heel veel succes, heel veel sterke. Ja, nou, dat was uh, Geert Seidsema vanmorgen in de uitzending uh, hier bij uh, ZFM. Ja, laten we hopen dat het allemaal goed gaat komen met uh, de bewoners van uh, camping uh, Sandervoorden, ja. en dat het uh, gewoon nog een camping kan blijven en misschien waren uh, ook uh, kampeerauto's uh, gestald uh, kunnen maar, uh, worden. Het staat nu wel nog gewoon nog. Zoals het altijd was, toch? Of niet? Ja, ja nou, het is uh, zo'n beetje al bijna leeg, hè? Wel? Dus, uh, ja, ja. Ik, ik weet niet meer hoe ver ze nou... Er uh, zijn al heel veel uh, hebben... mensen zijn, uh, daar verdwenen die uh, ja, eieren voor hun geld hebben gekozen. Ja, dat maar, is wel uh, logisch de, aan één kant. De diehards, uh, die die uh, zitten die, er nog. Die zitten er nog, okay. die gaan door. Nou, je hoorde het net van uh, Geert, desnoods... Uh, Tim er zichzelf vast ja. aan, aan, aan, aan, aan, aan, aan het huisje, maar dat lijkt me niet verstandig. Dat denk ik ook niet. Zeker niet. Nou ja, in ieder geval, we blijven uiteraard uh, Geert... en uh, alle bewoners van Camping Zandervoerde volgen hier bij ZFM. En uh, ja, alle informatie uh, krijg je dan ook in het uh, programma Goedemorgen Zandvoort. Wat je elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur hier op de radio hoort. Met diverse presentatoren, heel veel leuke muziek en uiteraard de actuele informatie. En wij brengen dan op zaterdagmiddag uiteraard ook nog heel veel informatie en lekkere muziek. Waaronder een beetje reggae van Jimmy Cliff. machine up tonight. Mm -hmm. Oh, -oh. Reggae Night. We come together when the feeling's right. Reggae Night. And, and we'll be jamming till the morning light. Mm -hmm. oh, oh, we'll find it back only once a year. So then. In, uh, in de zomer. Hè? Nou, we zijn vandaag al lekker uh, onderweg met de 22 graden hier in hoorde Jimmy Cliff en de Reggae Nights. Nou, wil je nou weten hoe uh, de redders uh, op zee het uh, doen hier in Standvoorts? Dan heb ik het over uh, de KNRM. Dan ben je van harte welkom bij de Redding Bootendag aan de Torbeckenstraat uh, bij de KNRM de hele dag uh, vanaf morgen vroeg. Uh, vanmiddag 4 uh, uur. Dus uh, je hebt nog een uur om uh, daar heen te gaan. En als je mazzel hebt, dan kan je ook nog meevaren met uh, de Paulussen, De reddingboot van uh, de KNRM. Moet je wel even een donatie doen uh, natuurlijk, uh, Thomas. Ja? Ja, dan moet je wel even een donatie doen. Ja. Wil je meevaren? Ja. Ja, heb je dat al gedaan of nee. niet? Oh, nee. oh oké. Okay. Nou, dan weet je dat uh, als je mee wil varen... Dan, ben ik, ik ben niet zo'n waterrat. Nog. Nee, ben, ben je nee. geen waterrat? Nee. Oké, okay, nou ja, de mensen jij die wel... Ook? Ja, ik vind het wel leuk. Jij bent wel een keer, jij bent ja, wel een keer ik, mee uh, geweest, toch? Ik ben wel een keer mee geweest en uh, ik heb op een uh, katamaran uh, gesteld. Oh, oh ja. En op een laser en uh, van alles en nog Doe wat. Uh. Jazeker, lekker varen, lekker dobberen hier in zee. We gaan op naar het nieuws en weer. Als je het het niet meer. Als je het niet te weet, dan weet je het niet meer. het niet En cada madrugada, nooit een